Ismaël de Bruin met het NOS anyway Journaal. Ook Nederlandse veteranen reageren verbijsterd op uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de missie in Afghanistan. Trump zei deze week dat Europese troepen een beetje wegbleven van de frontlinies. Meerdere landen zeiden daarna dat die uitspraak niet klopt. Een Nederlandse oud-major zegt dat door Trump weer veel verdriet naar boven komt. Volgens hem zijn veel oud-collega's boos en gefrustreerd. Maar een klein deel van de Nederlandse huisartsen heeft de verplichte naschoning gevolgd... waarna ze de abortuspeel mogen voorschrijven. Dat blijkt uit cijfers van expertisecentrum FIOM. Van de 16.000 huisartsen heeft nog maar 3,5% die bevoegdheid behaald. FIOM verwacht dat het aantal langzaam maar zeker zal toenemen. Italië heeft zijn ambassadeur in Zwitserland teruggeroepen. Het land vindt het niet goed dat de eigenaar van het café... waar tijdens de jaarwisseling een grote brand was, voorlopig is vrijgelaten... Italië noemt dat onterecht vanwege de ernst van het misdrijf. Ook vreest het land dat de bar-eigenaar op de vlucht slaat. Kunstenaar Micha Klein is overleden. Hij was een van de eerste computerkunstenaars van Nederland. In de jaren negentig werd hij ook bekend als 4J-videojockey met live gemonteerde animaties tijdens housefeesten, onder meer op Ibiza. Hij was de bedenker van het iconische personage Pillman, dat voor klein symbool stond voor de housecultuur. Rapper M&M gebruikte de 3D-animatie tijdens zijn eerste wereldtoernooi in 2000. Klein maakte felgekleurde kunstwerken die in musea over de hele wereld te vinden zijn. En hij ontwierp een horloge voor Swatch. Hij overleed na een kort ziekbed. Misha Klein was 61 jaar. Dan het weer in het noorden en noordoosten op veel plaatsen glad door ijzer, Ook kan in het noorden en oosten sneeuw vallen bij minima rond het vriespunt. In andere delen is het 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 En ik spring en spetter. Ook oh wat een goed gevoel Een bommetje, ja een bommetje Want oh, dat is zo lekker koel. Nat tot samen om de broek. Wat maakt het uit, dit voelt zo goed Ze dus springen er nog een keer We doen het. Een bommetje, en ik spring in spetter, al oh, wat een goed gevoel, een bommetje, ja, een bommetje, maar dat is zo lekker koel. Cool. Een bommetje, ja, een bo oh, oh, bommetje, een bommetje. En Ik uh, maar een klein beetje last van gehad. Ik zou zeggen allemaal heel hele goedmiddag. Ja, een klein, klein beetje technisch uh, probleempje. En uh, ja, dan gaat het helemaal mis. Hey, um, ik zou zeggen, verzoekjes uh, zijn welkom natuurlijk via www.z.wmartiesten.nl En uh, ja, we gaan zo lekker uh, met Richard Kuipen uh, aan, aan de praat. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En uh, ja, tot zometeen. Ik kan niet begrijpen wat jij hebt gedaan. Ik gaf jou mijn liefde en bleef jou steeds straal. Toch wil ik je zeggen dat ik van je hou. Mm -hmm. Voor mij is het voorbij, ik kan het niet meer aan. Steeds maar weer die leugens, oh, -oh, oh Maar alles wat je tegen me zei, dat was niet waar. Iedere keer weer een smoes, je bent gewoon een leugenaar. Alleen in mijn dromen, dan laat je me gaan. Want ik kan niet begrijpen wat jij hebt gedaan. Ik gaf jou mijn liefde en bleef jou steeds trouw, toch wil ik je zeggen dat ik van je hou. Je hebt me gevangen, toch diep in mijn hart. En dat was je dan, ja man en alleen in mijn dromen. De Entertainment for You, zaterdag gast. Ja, en dat is Richard Kuiper. Richard, een hele goede middag. Ja, goede middag. Ja, vertel even voor de luisteraars thuis uh, uh, wie je bent en waar je vandaan komt en wat je doet zo nu en al nou ja. buiten het zingen kan. Mijn naam is uh, Richard Kuiper, bijna 56 jaar. Sinds een uh, jaar of 4 of 5 zing ik. Oorspronkelijk ben ik bouwvakker, ik zit al 40 jaar in de bouw. Ik heb een dochter, toevallig vandaag, vandaag jarig 25 geworden. Is ook of, een zang, oh, zangeres, gefeliciteerd. Ja, ja, dankjewel, ook een zangeres, Bouw Oh, Bouw Kuiper, ja. ja, ja. Dus, uh, maar sinds we in, uh, een jaar of vier, vijf zijn we ook uh, lekker bezig met zingen. Ja, want uh, jullie, volgens mij hebben jullie samen ook een die, uh, duetje. Ja, dat klopt ja, een cover van uh, Elvis Presley. Ja, op ja. op het uh, moment zijn we weer bezig met een uh, duet, maar dan een eigen nummer, Nederlandstalig. Okay. Ja. Ja. En wat doe je zo aan de bouw, uh, Timmerman of Metzelaar? Uh, nee, ja, ik zit in, uh, in de zware tak van de bouw, zou ik maar zeggen, in de betonbouw. Dus, uh, Oké, okay. uh, in en dat soort Ja, yeah. uh, beton Timmerman dan, de bekistingen voor de wanden. Okay. Dus we ja. maken tunnels, viaducten, bruggen, kerncentrales, ja, noem het maar. Ja. In ieder geval het zware spul. Het zware spul. <laughs> En daar, daarbij hebben je dus nog ja, tijd eigenlijk om te zingen. Ja, dan maken we nog een beetje tijd om ja, te zingen ja. ook. Ja. Een leuke hobby, hè. een bijkomstigheid. Ja, voor, voor, voornamelijk in het weekend neem ik aan. Voor in de weekenden ja. en ja feestjes. Ja, ja, ja. En, hey, uh, nou ja, je, je hebt misschien als jij gebracht uh, een ster. Ja, een ster. Ja. En uh, nou ja, uh, hoezo uh, deze koffer? Ja, normaal schrijf ik eigenlijk altijd mijn nummers zelf. Dus dat heb ik ook eigenlijk al die tijd gedaan. En maar ja, iedereen maakt covers. En ja. ik dacht, zou ik ook eens een keer een cover proberen. En ik vond het een heel mooi nummer. Want het is natuurlijk uh, oorspronkelijk van uh, Nicolas uh, Presnik. Het Oostenrijk, uit ja. 1998. Ja. De meeste mensen zullen hem kennen van Jan. Is natuurlijk in 2007. Die heeft er toen ook een uh, cover van gemaakt. Ja. Maar ik heb hem eigenlijk alleen maar vertaald. Dus, uh, nou ja, ik zeg uh, ja, best goed gelukt. Ja, ik mag niet klagen, ik krijg, nee, er, ik nee. krijg er hele leuke reacties op, dus en op ja. Spotify. Spotify begint ook redelijk te draaien, dus ja. ik mag niet klagen. Nee toch? Hey, en uh, ja, je, je zit natuurlijk al een tijdje in het vak, denk ik Ja, een jaar of vijf nu denk ik, hooguit. Nou, nou ja, is toch al eventjes. Ja, dus eigenlijk begonnen we hem naar mijn dochter zong en en dan, ja, dan koop je ze een box thuis natuurlijk met microfoontjes. Nou, Zo'n beatbox. Met die, de, ja, als je een keer alleen ben dan ga je het ook eens proberen. ja, ja. ja. En dan plaats je heb wel op Facebook en dan krijg je eigenlijk allemaal goede reacties. En ja, zo is het eigenlijk gegroeid. Ja, dus eigenlijk is uh, je dochter de schuldige. Mijn dochter is de schuldige. <laughs> ja, ja, je moet toch iemand de schuld geven. Ja, zo is <laughs> het. Hé, ik denk dat we wel eventjes uh, lekker gaan draaien. Ja, hartstikke leuk. Wissette Kuiper en Ja, een ster. Ja, een ster. Jou. En dank God, jij mooie vrouw, dat hij mij jou gegeven heeft. En als herinnering aan ons leven, wil ik jou vandaag iets geven. Een geschenk voor alle eeuwigheid. Ja, een ster. You. Is het gedaan? En zullen wij naar de hemel gaan? Maar jouw ster blijft altijd eeuwig staan. En ook nog in duizend jaren. Ja, ik vind het een lekker ritme, sowieso. Ja, ik vind en, het zelf en, ook. Ik draai hem zelf ook re regelmatig. Nou, ik weet niet, hij, hij verveelt niet. Nee, het is, uh, zal ik zeggen, een, een zomersklank. Uh, ja. ja. Weet je, een, ja, dat klinkt altijd lekker. Ja, zeker ik. met de S. <laughs> zeker met dit weer. Zo is hij. Ja, ik ben er zelf ook uh, heel blij mee. Met ja. ja. Lekker in de auto. Ja, Top? ik heb hem ja. op, de, op de Heenweg ik heb hem, uh, een aantal keren nou. gedraaid. Hoor. Nee, maar goed, euh, ik bedoel, daarom zeg ik, het, het klinkt lekker. Het is een zomerse klank en ja, uh, ja, ja, ja, het is wel ja. eerlijk. Hé, hey, uh, ja, je, je ziet al een aantal jaartjes. Uh, ja, ik heb er hier eentje staan, als in. Als, als, als, als in wat? <laughs> dat, dan staat de rest er niet bij, maar het is nee. als in de hemel nou een kroeg is. Oh, is dat hem? Even kijken. Oh, die staat eronder inderdaad. Oh, is, uh, is, uh, hij is uh, niet helemaal compleet. Oké. Okay. Als hij in de hemel nou een kroeg is. Ja, dan wordt het duidelijker. Ja, hè? Ja, dan wordt het duidelijker. Ja, ja. ja. <laughs> Zou nee. hij hè? Ja, ik, ik zit te kijken alles in. Ik denk, oké. Okay. Ja. <laughs> Als ja, in wat? Dan kun je er van alles <laughs> van, van maken. <laughs> <laughs> maar uh, ja, uh, de, deze is. Uh, wanneer is deze uitgebracht? Oh, ik denk dat hij nou 2,5 of 3 jaar oud is. Ergens een uh, halverwege, zeg maar, uh, toen je het begon. Zo iets, uh, ja, ja zoiets. Ja. Hey, ja, uh, kom je, kom je vaker in de kroeg? Nee, eigenlijk ben ik geen kroegganger. Ik niet. moet wel zeggen, ik ben erin geboren en in opgegroeid. <laughs> ja. Dus ik heb er waarschijnlijk al genoeg van gezien. Ja. Nee, het is puur met optredens, maar uh, anders uh, het is het niet dat ik... Uh, zonder het café ga lekker nee. onderbaard gaan lekker onder baard jouw ouders zelf hebben vroeger een café gehad? Ja, we hebben vroeger al de horeca gehad. Dus oh, daar okay. ben ik eigenlijk in opgegroeid. Ja. Dus eigenlijk ook met muziek, discotheek gehad. Ja, ja, ja ik zeg altijd: hey, uh, kroeg, uh, uh, noemen we Brabant, uh, carnaval. En, ja, dat hoort ja. bij elkaar. <laughs> ja, ja, toch? Da <laughs> dat is allemaal één. Ja, dat is allemaal één. Hey, maar, uh, ja, hoe, hoe is het eigenlijk ontstaan als, je, ja, als in de hemel nou uh, een kroeg is? Ik kwam je op het idee van... Uh... Nou, ik zat een keer gewoon thuis en uh, ik denk dat we die gedachte er allemaal wel eens hebben als je wat ouder wordt van... Uh, joh wanneer is het afgelopen? Zou er hier nou nog iets zijn? En, uh, je, toch, je weet ja, het niet. Dat, het, het onbekende. Ja, en toen ja, zat ja. ik er enige keer te denken. Stel er nou voor dat ik er niet meer ben en gegaan in de hemel en er is daar ook gewoon muziek, een feest en een kroeg. of een, uh, Dat zou toch wel zijn? Dat, uh, <laughs> en toen heb ik eigenlijk pen en papier gepakt en uh, toen ben ik deze tekst gaan schrijven. Ik denk dat het dan uh, toch wel een feestje wordt, uh, daarboven. <laughs> ja, het, het schijnt dat er in de Bijbel staat. Uh, in de hemel is altijd feest en, uh, geen, haat ja. en geen haat en niet. En, uh, dus. Nou ja, geld hebben we dan ook niet nodig. Dus, uh, Die ja. hebben we er ook niet nodig. <laughs> dus dat scheelt ook weer, hè? Hey, maar um, ja, ik, ik denk dat we hem gewoon even uh, lekker gaan draaien. Ja, hartstikke leuk, joh. Als in de hemel nou een kroeg is. Nou, dat zou een feestje zijn, hoor. Het leven is een feestje. Met ups en downs, dat hoort erbij. Elk mens wil onderwoorden. Gezond en rijk, dat maakt je blij. Dus geniet met volle teugen. Want voor de weet is het voorbij. Als in de hemel nou een is, dan doet het einde niet zo'n pijn. Lekker hoor. Echte echt, carnavalskjakel, uh, ja, ja. Ja. ja, kijk, en als het zo in de hemel zou zijn, dan uh, ja, ja, ja. doet het but, einde minder but, pijn, uh, he, ik <laughs> Dat, Dat zeker. Hé, maar, ja, deze past uh, heel goed uh, ja, bij het carnaval wat er aan gaat komen, de 14e, uh, van februari natuurlijk. En, uh, ben je zelf ook een, een carnavalschanger? Of, uh? Nee, ja, eigenlijk niet. Vroeger wel, toen ik jong was en zo, maar dat is er allemaal een beetje uitgegaan. Wij zitten ook net op de grens een beetje van carnaval. Moet, uh, ja. Bij ons op het dorp zelf is niks. Dan moeten echt uh, de Den Bosch, daar, uh, Tilburg. Daar zitten we dichtbij, maar nee... Het, het, Trek maar niet zo. Nee, nee ja. Ja, dat kan natuurlijk. Weet je, het is ook nee. in een uh, in grote uh, zuipfestijn. Zelf drink ik al 36 jaar niet meer. Dus nee, nee, nee, nee. Dan zie je mensen zulke rare dingen doen. Ja, dat denk je heb ik toch vroeger ook gedaan. Ja, heb ik vroeger ook gedaan. Ja. Nou ja, inderdaad. Dat, uh, ja. Weet je, het, uh, ik denk dat het ook iets voor jongeren is. Ik denk, niet, uh, ja, uh, ik denk ja. dat je inderdaad wel... Uh, uh, ja, Hey, dat hangt er een beetje af, denk ik. Ja, toch. Echt in Brabant gaan de, de ouderen die kijken er ook wel naar uit hoor. Ze zijn erbij die verkopen de huisraad voor om te kunnen drinken. Ja, nou, daar zou ik nog tien keer over nadenken, maar goed, kan ja, het gebeuren, echt. Nou ja, nee, ik, ik pas het ook voor, want ik ben helemaal geen uh, carnavalsliefhebber. Dus, nee. dus ja, wat dat betreft uh, zijn we gelijk. Hoe is het? Um, ja, dan komen we in een, een, een andere genre. De tekst, dus rot maar op. Ja, ja dat is ook wel. Hè. Ja, ook weer een nummer dat ik, oh, Die zal anderhalf jaar oud zijn, twee was denk ik. Ja. Ik je uh, het zelf geschreven. En, uh, ja, eigenlijk gewoon zomaar spontaan. Dus, uh, ja, want die schrijft al je nummers zelf? Of, uh, of uh, je toch ja, wel behalve, behalve de laatste, dan was de cover. Dat ga ik ook eens ja. proberen, want iedereen covert. Maar uh, normaal gesproken vind ik het leuker om... Uh, ...nieuwe nummers zelf te schrijven. Ja, want uh, je dochter helpt aan mij ook of...? Uh? Uh, ja, en die schrijft de teksten ook allemaal zelf, dus... Uh, ...die is nou op het moment dan ook met een covertje bezig... ...maar in het algemeen schrijft ze de nummers ook allemaal, uh, ja. allemaal zelf. Ja, maar ik dan bedankt... vraag ik wat aan haar en zij vraagt wat aan mijn. Ja, ik bedoel... Uh, in haar nummers een... zitten ook stukken die ik heb geschreven en... Uh, ze altijd een, een second opinion. Ja, daarom ja. kunnen ze elkaar mooi helpen zo. Ja, nou ja, en, uh, uh, uh, uh, zij kan natuurlijk uh, heel goed aangeven wat uh, wel en wat niet. Ja, zo is dat. En uh, ja, een beetje kritiek. Kritiek is niet erg, ja, hè? Toch? Als ja, goede ja, kritiek ja, ja. is, dan leer je van. Ja, wel, tuurlijk, zeker. En, en, ja, maar goed, ik bedoel, uh, de kritiek uh, komt het hardst aan van je naast, hè? Ja, maar als je niet tegen kritiek kan, dan geldt uh, dat geldt voor iedereen, denk Dan heb je ja. een slecht leven, denk ik, op deze aardbol. Uh, ja, ja, ja, ja, dat, uh, dat uh, ben ik sowieso uh, met je eens. juist die kritiek van buitenaf, dat neem je toch minder serieus als, uh, als je naast uh, toch kritiek. Uh... Ja, dat klopt, ja, daar komt al iets harder over. Ja, ja. Hey, um, Dus de nummers schrijf je uh, ja, allemaal zelf. Uh, je laat ze ook wel eens schrijven, behalve dan dit koffertje wat je nu hebt uitgebracht. Uh, nee, ja, die koffer die heb ik eigenlijk ook. Dat is een bestand nummer, die heb ik zelf vertaald van het Duits naar het Nederlands. Dus uh, ja, daar komt ook geen, uh, geen ander rond te pas. Nee, maar je gaat ook niet uh, kijken of er iemand anders is die uh, een nummer voor je kan gaan schrijven. Of... Uh, nee, soms ge, ja, kan misschien dat het ...ja, eigenlijk bijna niet mijn eerste nummer is. Eigenlijk geschreven door de producer, en dat is eigenlijk de, de enige. De rest heb ik allemaal, uh, allemaal zelf, ja. nee, okay. ja. Nou ja, het is toch... Uh, ja, dus ik, maar als er iemand een heel goed nummer heeft, uh, nou, ja, ja, ik, dan ik, hou ik me eigenlijk allemaal vol, Ja, er zijn er natuurlijk uh, heel veel uh, schrijvers en, uh, ja. en, uh, uh, ja, en, en dan is het maar net welke uh, genre uh, ja, dat, dat jou aanstaat natuurlijk. Ja, nee, uh, nou, ik, ik breng al mijn nummers in het Nederlands uit, maar het, eigenlijk ben ik een zanger die het liefst een beetje Engelstalig zingt. Toch wel uh, Tom Jones, Elvis, Neil Diamond, ja, uh, dat is meer mijn ding. Ja, en, en ben je van plan om daar ook nog uh, wat mee te gaan doen? Of? Ik ben bezig met een uh, Engelstalig nummer nu dus. Uh, waarschijnlijk is de volgende Engelstalig. Dat gaan we ook eens proberen. En dat is uh, uh, een cover van? Nee, dat is geen cover. dus eigen tekst. Geen, uh, geen uh, Tom Jones of... Uh, nee, nee, nee, gewoon ja, eigen tekst. Uh, we gaan hem eventjes uh, draaien. Ja, het is rot maar op. Ik zou zeggen, blijf jij zitten. Ik blijf zitten. <laughs> Ik zag jou op de boulevard Met je strakke mini rokje En je mooie blonde haar Ik liep naar jou, keek in je ogen En ik was meteen verkocht Je was de meid dat konden dromen Naar jou heb ik zo lang gezocht. Ik vroeg aan jou wil jij wat drinken En jij zei meteen oké okay. Dus ik nam je bij de hand En jij liep vrolijk met me mee nu zijn wij wat jaren samen, mijn god, wat heb ik mij vergeten. Je hield me weg bij al mijn vrienden, shit, wat heb ik die gemist Te maar op Ik heb genoeg van al jouw streken Ik wil niet langer met jou leven Ben jou bedrog, echt meer dan zat Rot nu maar op De hele wereld mag het weten Van de mobot kun je niet eten Ik ben je zat dus rot maar op Ik wil stappen met mijn vrienden Want daar word ik vrolijk van je wou mijn leven gaan bepalen En je vlucht met elke man Ik was verblind door je mooie kopie, Maar je hart dat was van steen Je hebt me veel te vaak bedrogen Ik had jou nooit voor mij alleen Dus rot maar op Ik heb genoeg van aan jou spreken Ik wil niet langer met jou leven en jouw bedrog, ik meer was af, Ach, rot nu maar rot. De hele wereld mag het weten. Van een mooi bord kun je niet eten. Ik ben je zat, dus rot maar rot. Genoeg van al jouw streken Ik wil niet langer met jou leven Ben jouw bedrog Echt meer dan zat Ach rot nu maar op De hele wereld mag het weten Van onderbord kun je niet eten Ik ben je zat dus rot maar op van een mooi bord kun je niet eten. Ik ben je zat, dus rot maar op. Zo, hey, we zijn er nog. Ja, we zijn er nog. We zijn niet opgerot. Nee, niet opgerot inderdaad. Hé, hey, wat, ik, wat ik ook zag. Uh, jij hebt een duetje gemaakt met uh, uh, Marvin Lodders. Ja, klopt. Ja. Dat is een uh, collega zanger. Ja. Die vroeg dan een keer en ik zei nou ja, dat gaan we doen joh. Ja, en uh, dat kwam zo spontaan? Nou of, of, of? Ja, ja, hij had het al wel eerder gevraagd. En we zouden ooit eens een keer een uh, nummer doen bij een DJ, die zou 50 worden. Helaas is dat feest niet doorgegaan. En toen wou hij later de nummer uitbrengen, maar ik vond het nummer helemaal niks. Okay. Dus toen ben ik zelf aan het zoeken gegaan. Ik zeg, uh, wat zullen we deze dan doen? Want het is uh, ja een echte vriend eigenlijk. Een nummer van uh, André Van Daan. Ja, ja. Dus die hebben we vorig jaar samen gedaan en uh, ja, die heeft het lekker gedaan, dus uh, af en toe als ze elkaar zien mijn een optreden, dan uh, doen we hem, dan, uh, dan doen we hem samen. Gewoon eventjes spontaan zo ja, tussendoor, dan doen we samen, ja. ja. Hé, hey, en uh, kijk, ja, je hebt dan, uh, ik zal zo eens even kijken, want is die, uh, is die ook uitgebracht met je dochter? Maar, uh, ja, ja die, die samen met je. Ook, ja, die is ook uh, uitgebracht, ja, dan, toen uh, de tijd onder het label uh, W. W, oké, okay. dan gaan we, gaan we gewoon zo even, even spitten, dus dat uh, ja, is goed. Hey, uh, uh, ja, een echte vriend, André Verduin, uh, ja, samen met Marvin Lodders. Uh, gaat er, gaat er nog, uh, nog meer komen uh, samen? Of, uh? Met Marvin? Ja. Oh, ja, misschien wel denk ik. Hij zal het nog wel een keer vragen. We, zijn, we hebben het er al een keer over gehad om er nog een te doen. Maar voorlopig zijn we er nog niet mee bezig. Maar waarschijnlijk zal het wel gaan komen. Ja? Ja, want hij komt uit dezelfde uh, district. Uh, nee, nee, nee. Die, die, die woont in in die woont ergens in Vollenhoven, helemaal in het noorden. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat is, dat is een aardig stukje reizen. Dat is een aardig stukje reizen, ja, om af en toe te gaan oefenen. Nee, nee. Ja, om te gaan oefenen inderdaad. Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk digitale techniek. Ja, en, ja, ja. Weet je, dus dat, dat, dat gaat sowieso wel goed wel goedkomen dan. Maar ja, je sluit er niet uit in ieder geval. Nee, ik sluit er niet uit. Waarschijnlijk zal hij het ook alweer een keer gaan vragen. En dan nou, dan sta ik er wel weer voor open. Ja, het is leuk gegaan, dus... Ja. Hey, en uh, sta je ook al uh, eventueel op, op podia's? Uh, BBR is voor geboekt nog uh, wat er gaat komen ja. aan, uh, aankomende lente, zomer? Boekingen is eigenlijk uh, heel vrij rustig, uh, mag ik zeggen. Ik uh, ben ook wel een beetje aan het adverteren. Ik heb het ook jaren een beetje rustig aangedaan, want ik heb altijd gezegd: eerst eens ja, toch wel een beetje repertoire opbouwen en zo ja, allemaal. Uh, en, uh, Koningsdag ben ik al wel geboekt en zo, maar. Uh, ik ja, okay. ben net terug uit Spanje, daar hadden we een paar boekingen. Daar zitten we een paar okay, keer per jaar in Carriuela. Oké, daar heb je in ieder geval... De, ja, de, de, de Hollandse reis, zeg ik uh, altijd. Daar hebben we twee avonden op staan treden, uh, daar kwamen uh, dit jaar al die voetbalploegen allemaal weer en toen zijn we gebeld en mijn dochter ook, dus uh, ja. maar er mag meer bij hoor, dus uh, ja, mensen, ja, zoek Ach, me alles, alles is uh, welkom. Ja, ja, zoek goed. me maar op op Facebook en uh, daar staat mijn telefoonnummer e-mail, dus voor een leuk feestje. Ja, en uh, ook nog onder een label of Nee, niet onder een label. Niet onder een label, oké. Okay. Dus echt uh, de social media, uh, dus uh, Facebook, Instagram, ja, ja, ja, ja, ja, uh, TikTok. Ja. TikTok ook? Of, uh, TikTok ook? Op het ja. moment staat hij even stil, want hij was gehackt. Oh, oké. Okay. Dus uh, kijk of dat ik hem meerdags weer terug kan krijgen. Want uh, ja, dat duurt 30 dagen geloof ik en uh, ik weet het niet precies ja. maar. Nou uh, ja, ik, ik zou zeggen, uh, maak er ook nog een, uh, een reserve aan. Ja, maar ja, dat is zonder, hè. Met al je vrienden en dingen. Ze zijn allemaal in een filmpje ben je nou weer. Uh, maar er was een ander mee aan de hal gegaan, ja, wat ze eraan hebben. Ja, nou ja, het ja, Het, het maar. is een beetje clear, denk ik, ja, maar goed. Ja, uh, ja, ja. ja als, ze daar, als ze daar plezier in hebben, zeg ik altijd. Uh, Moeten ze moet het maar doen. Zo is het. Hé, hey, um, ja, nou ja, we, we, we gaan nog gewoon draaien. Een echte vriend, Richard Kuiper, uh, samen met Marvin Lodder. Hé hey maatje, heb je zin om een biertje te drinken? De stad zit er even niet Het is het einde van mijn loon, dus er blijft nog een heel stuk maand over. Ha, we gaan gewoon naar de kroeg. Deze is voor mij. Daar heb je vrienden voor. Vrienden zoeken is een vak Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer geld op zak heb je... Ja. Zwerven ze om je heen Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt Een echte vriend is pas een vriend Ook als die niks aan je verdient En tot je vriend we zijn Je hele leven lang Een echte vriend maakt het niet uit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 Drink maakt het niet uit, al heb je zelfs geen rode draad. Hij is hem blijft. we moeten nog op de muis. Hoezo? Je zegt zelf dat er in de hemel een groeg is Oh ja, dus volgens jou gaan we gewoon door met ademhalen Parkeeper, vergeet mij niet Een echte vriend dit was een vriend ook al zie niks aan je verdiend, en toch je vriend wil zijn... Je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit. Al heb je zelfs geen rode draai. Hij is en blijft een echte vriend. Een echte vriend. Een echte vriend, Richard Kuiper en uh, Marvin Lodders. En aan de telefoon hebben wij... Niemand anders dan Davy Busman. Davy? Goedemiddag. Goeie, ja, middag. Ja, nog net, hè? Ja, nog net. Ik ken nog net het, wat is het, de 22 minuten? Ja. ja, precies. Ah, nog niet eens zie ik. Hé, hey, um, ja, we bellen natuurlijk vanwege jouw nieuws, hoor. Ja, klopt inderdaad. Is vanavond voor jou en mij. Ja, klopt. Inderdaad uh... ja, de titel van de nieuwe single. Ja, en wat zei ze? Uh, ze zei ja, zeker. Oh, gelukkig. <laughs> ja, ja, absoluut. <laughs> nou, je zit nog in de auto, hè? Ja, ik zet toevallig net uh, mijn auto neer en uit. Ik blijf heel even zitten en dan uh, uh, kunnen we even netjes uh, rustig het uh, interview afronden. Ja, toch, ja. dat hey, uh, hoort. Hey, um, uh, ja, hoe, uh, hoe is deze single uh, bij jou ontstaan? Uh, nou ja, dat komt eigenlijk een beetje door uh, mijn tekstschrijver, Bram Koning. Ja. Die uh, uh, zei tegen mij, joh Dave, ik wil eigenlijk uh, al heel lang wat doen met een uh, liedje van Vroger. Is van, of wil uh, ik eh, de, de, de Nederlandse titel zeggen, dat klopt niet. Uh, Are You Ready for Loving Me? Ja. Hij zegt, dat uh, is uh, nou, een van de grootste hits van uh, Vroger. Ja, klopt. Nou, ik vind het uh, het beste nummer wat Vroger ooit gemaakt heeft. En uh, als Bram Koning, er samenwerkend met Dries Rolfink, heeft gewerkt met Dreetje Hazers. Ja. En dan weet je, als die dat tegen je zegt, in combinatie met wat je zelf al van het nummer vindt... Ja, weet je, dan, dan ga je zweven, zit je op een roze wolk en dan hoef je er eigenlijk geen seconde verder over na te denken. Uh, dus dat hebben we gedaan en dat ging eigenlijk een beetje naar aanleiding van uh, een, nou ja, een iedere niet zo hele fijne periode. Ik heb uh, wat last gehad van mijn stem. Ja. En uh, daardoor is het eigenlijk ook heel lang heel stil geweest, helaas. Uh, dus ja, de, maar goed, dat zit er, nu, uh, zit er nu allemaal op en we zijn er weer en het is allemaal weer goed, dus uh, ja, op die manier is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, het is, het is gewoon een beetje uh, operatief uh, uh, ingreep geweest, zeg maar. Nou, nee hoor, ik ben niet uh, operatief uh, aan mijn stembanden aangepakt, zeg maar. Oh, oké. Okay. Uh, dus ik, ik ben, uh, ben ik achtergekomen allergisch. Oh, oké. Okay. En uh, uh, nou ja, daar hebben we pillen voor gekregen. Dus, ja. uh, dus dat is allemaal goed. Oké, okay. hey, maar is dat ook de reden geweest waarom uh, Busman tussen aanhaken staat? Want, uh... Nou, dat is denk ik een dingetje van, uh, van de plugger... Oh, ik gebruik okay. van mijn artiestennaam uh, alleen mijn voornaam. Oké, okay, ja, want ik, ik, ik heb dus uh, Davy en ik denk, ja, ja. Uh, en Busman, ja, ik, ik denk, waarom staat er dan tussen haakjes? Nee, ja, dat, dat, ik ga hem inderdaad, goed dat je het zegt. Ik ga hem eens <lacht> aan de <mijn> tand voelen. <lacht> <lacht> nou, maar goed, uh, <lacht> ja, je weet, ik, ik denk nou, uh, ja, Davy, ik denk, ik denk, heb je dan gewoon je naam veranderd en alleen Davy? Nee, we gebruiken in principe al, sinds dat ik uh, optreed gebruik, voor alleen mijn voornaam. Ja. Uh, dat, dat, dat is kort en krachtig, lekker pakkend. Uh, en in principe, er hoeft ook niet zo heel veel verder bij. Uh, ik vind Busman ook geen uh, achternaam waarbij je zegt, van, nou dat vind ik artiestwaardig. Dus allemaal dingen waar je als artiest uh, rekening mee houdt. Voordat je je uh, uh, naam de wereld ingooit, zeg maar. Ja. Dus uh, nou, dat zijn eigenlijk wel een beetje de redenen geweest uh, over het hoe en het wat. Ja, oké. Okay. Uh, ja, ik, ik vind wel meevallen. Ik bedoel, ja... Het, het, het, niet, niet iedereen heet Busman. Nee, dat is zeker waar. Absoluut. Ja, dus, uh, ja, anders had ik gezegd van Davis, maar ja dat had ook nog gekund. Ja... Maar in principe ben ik wel heel blij met mijn voornaam. Ja. Dus, uh... ja, nou ja, dus dat is eigenlijk een beetje hoe uh, het wat, uh, wat betreft mijn uh, artiestenaam. Nou, dan moet je gewoon even Dennis bellen en zeggen: joh, wat doe je nou? <laughs> ja, nou ja, dat gaan we zeker even doen. <laughs> hey, maar uh, zit er nog wat, wat uh, leuks aan te komen aankomende periodes? Nou ja, dat. De... Wat ik natuurlijk al zei, we hadden een beetje moeite met de stembanden en ja. we hadden we een single niet uitgebracht. Uh, die was eigenlijk in principe wel klaar, de videoclip staat er al helemaal op. Uh, maar ja, weet je, als je last hebt van je stem, dan uh, kan je niet de kwaliteit waarborgen uh, die ik van mezelf vraag, van mijn singles vraag. Ja, ja, ja. Uh, nee, ja weet je, daar ben ik gewoon heel kritisch naar ja, uh, nou, ja dat is dat, eigenlijk dat... ook waarom we hebben gezegd van... Ja, nee, weet je, dat doen we niet. Ja. Maar goed, die ligt dus nog wel op de plank. Dus die gaan we binnenkort opnieuw inzingen. En dan gaat die aankomende zomer gaat die uitkomen. Oké, okay, en dat wordt een, lekker, een lekkere zomerse klank. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ja, top. En, en waar kunnen mensen jou volgen? Uh, mensen kunnen mij volgen op uh, Facebook, TikTok en Instagram Davy officieel. Ja, dus uh, gewoon Davy en... Uh... Dus aan en steekjes <laughs> zal het er ook wel komen, maar goed. Het <laughs> zal helemaal goed komen. Hey, uh, zeker. Ja, hey, uh, nou ja, dan gaan we in ieder geval wachten op deze zomerse plaats van jou. En ja. Uh, nou ja, dan horen we elkaar uh, waarschijnlijk uh, toch wel weer. Tenminste, uh, ja. als, als je bij Dennis blijft natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Ja hoor, absoluut. We, we werken heel fijn samen met Dennis. Ah, oké. Okay. Dus uh, nee, hoor, daar blijven we zeker bij. Nee, dat is goed joh. Hé, hey, ehm... Um, David, ik zou zeggen, uh, uh, ja, als jij hem aankondigt, dan uh, ga ik hem hier zitten. Super, ik wil jullie nog even bedanken weer voor het bellen. Ja, graag en, gedaan. Uh, nou ja, tot uh, van de zomer dan. Ja, en uh, trouwens nog de, de groeten van de heer die hier voor, recht tegenover me zit hier in de studio. En dat is uh, Richard Kuipers. Hé, hey, Richard. Nou, oh, leuk. Hé. <laughs> hey. We groeten terug, Richard, en gefeliciteerd met je dochter. Ja, dankjewel, jongen. <laughs> Oké. Okay. Hey, eh, Konig jij hem aan, dan gaan we hem draaien. Yes, is goed, lieve mensen. Hier is iets speciaal voor jullie. Mijn nieuwe single is vanavond voor jou en mij. Hé, hey, dankjewel, Dave. Dankjewel, groetjes. Yo, groetjes en goed Hoi. weekend, hè. Hoi. Niet langer wachten, niet meer alleen. Eenzame nachten, waar kan je heen? Je vraagt je af, wat moet je dan doen? Is met haar praten, misschien aan een zoen Wat zal ik zeggen als zij straks is? Ik ben nerveus, misschien gaat het mis. Mag ik vragen? Soms zit mee, soms zegt ze ja, maar meestal nee. De meeste dromen binnendringen. Is vanavond voor jou en mij, Davy. En dat allemaal, ja, hier vanuit de studio van ZFM Zandvoort. En dat aan het toch weg Tina. En ja, de gasten hier, Richard Kuiper. Richard, en ja, we hebben, nog, we hebben er nog eentje staan, natuurlijk. En waarom? Waarom, ja. Waarom, ja. Waarom, ja. Ja, waarom, ja. <laughs> ja dat, dat, dat, dat, dat was mijn eerste, eerste single. En uh, ja, de titel is eigenlijk heel duidelijk. Die heb ik toen uh, gemaakt omdat mijn broer op 48-jarige leeftijd zelfmoord heeft gepleegd. Ja. En uh, ja, daarom heb ik dit nummer uh, voor hem gemaakt. Dit is uh, ja, een heel mooi nummer. Ja, ik herken me vooral erin natuurlijk, maar ja, het is een ja. nummer waar ik nooit mee gezongen heb, ook bij optredens dus niet, daar is het niet voor. Ik heb hem puur voor dat, uh, ja, waarom? Ja, dan, dat, daar blijf je mee zitten, ja, en het enige ja, ja. waarom? Ja, ik, ik, ik begrijp zeg maar uh, ja, dat er toch wel een emotionele waarde in zit. Ja, dat was mijn maatje, dat was ja. eigenlijk, uh, het, hij was eigenlijk voor mij, hij was tien jaar ouder, als, hij was eigenlijk voor mij nog meer vader dan mijn eigen vader. Hij, dat je alles met mij. Dat zing ik ook in het lied. Maar dat was mijn eerste single, en zo is het eigenlijk begonnen. Oké, ja. En ja, daar zeg ik toch wel emotionele ladingen zitten in. Ja, ja. Ja, ik kan er goed naar luisteren het is, al, het is al weer een tijdje terug, maar het is, het is een nummer wat ik eigenlijk nooit live heb gezongen Nee, maar goed, ik zeg altijd uh, zoiets, uh, ja, vergeet je never nou niet. Dus, nee, vergeet, vergeet uh, ja. je nooit meer. Nee. Uh, zeg ik, uh, al is het veertig jaar geleden, uh, ja. Nee, dat vergeet je nooit meer. Nee, ik, nee, uh, nee. ik weet nog de avond dat ik er naartoe ging dat ik gebeld word en, uh, ja, om het maar heel grof te zeggen, hij jong in de trap gehad. Ja, ja, ja. ja dat is een beeld. Dat vergeet je nooit meer. Zonder uh, was er van tevoren al wat. Uh, wat uh... Uh, ja, huwelijk naar de kloten hè. En dan uh, ja. je hele leven hard gewerkt. Hij had alles. Ja, dus en dan ging, ik alles, was, ging ik ook alles in het en uh, ja. zoontje van tien. Ja, ja en hij heeft dat niet kunnen verwerken. Dat, uh, zij had een. Uh, ja zeg maar een andere vriend, daar ja. kon, kon hij niet mee omgaan. Dus zijn zoontje natuurlijk door een andere man opgevoed ja, werd. Ja. En, uh, hij heeft zelfs nog een uh, ander huis voor de helemaal verbouwd, zo was hij ook nog. Ja. Want als er iemand goed was op de wereld, dan was hij het. Ja. Maar ja, het is... Hij uh, ja. uh, ja, heeft het niet, uh, nou ja, niet kunnen bekroppen, zeg maar. Nee, nee, nee, nee het nee, niet nee, kunnen nee, bekroppen. Nee, nee. Ja, helaas, uh, ja. Maar we gaan hem draaien. Hartstikke Plop. mooi. Jij alles, stond jij klaar voor mij elke keer jij genoot van het leven, had alleen soms zelfs meer. Maar ook had jij van die dagen dat jij niet zag wat jij was. Voor jou zoveel vragen, ja zelfs je eigen vraag. Heb jij me gegeven, daar ben ik jou dankbaar voor. Maar jij kreeg ook in de gaten, dat je zelfs je vrouw verloor. Jij werkte zo hard voor je centen. Dat is een goede vraag. Waarom? Ja, ja. ja daar blijf je mee zitten. Ja, daar uh, krijg je nooit uh, een antwoord op. Nee, dat, uh, dat antwoord moet wel de schuldig blijven. Ja. Hey, um, ja, de tijd gaat dringen. En uh, ja, ik, ik wil jou in ieder geval bedanken voor jouw uh, komst hier, hier natuurlijk. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Bedankt dat jullie mij willen hebben. Ja, nou, ja graag gedaan natuurlijk. En uh, ja, we hopen je natuurlijk uh, nog uh, uh, vaker te zien... Dat zeker met, gebeuren. Uh, met hele mooie singles. En uh, ja, ik zou zeggen groet aan je dochter. En misschien uh, samen een keertje hier naartoe. Dat zou ook leuk zijn. Dat kunnen we doen. Doe. Nee, we zijn met een duet bezig. dus uh, de, Hou me op de hoogte. Dat doen gaat we. helemaal goed komen. Zeker weten. Hé, hey, dankjewel Richard. En uh, ik zou zeggen uh, uh, een goede reis naar huis. Ja, dankjewel. Want het is een aardig stukje. Dus uh, wat dat betreft... Uh, <laughs> we gaan een verjaardag vieren van de dochter. Ja, dat sowieso. Ik zou zeggen, doe ze de groetjes uh, van hier en uh, uh, ja, graag natuurlijk uh, tot de volgende keer. En dan samen. Doe ik, uh, dat doe ik zeker. En uh, alle luisteraars nog een heel fijn weekend. En uh, geniet van de muziek, zou ik zeggen. En uh, ja, maar zeg nog één keer snel waar je ze kunt vinden. Overal op Facebook, gewoon Richard Kuiper. Instagram Richard Kuiper. Dus dan kom je me zelf tegen. Ah, Oké. Okay. Tot ziens. Zet tot in. Met het nieuws van 6 uur.